Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er niet op dat Israël erg onder de indruk is van de leiders van EU-landen. Die kwamen gisteravond met een statement... waarin ze zeiden dat er snel een staart het vuren moet komen in Gaza. Maar nou, of dat gaat helpen? Correspondent Nasra Habib-Allah moet het nog maar zien. Ja, dat is zeker de grote vraag. Nou, ik heb hiervoor alsnog geen officiële reactie vanuit Israël op gezien. De EU is een belangrijke handelspartner voor Israël. In de afgelopen tijd hebben we natuurlijk ook gezien... dat veel Europese leiders hier apart zijn geweest. Maar net als die bezoeken lijkt ook... de uitkomst van deze EU-top bij woorden te blijven. Want in de verklaring van de EU-landen wordt er bijvoorbeeld niets gezegd over sancties... als er geen gevechtspauze komt of als Israël binnenvalt in Rafah in het zuiden van Gaza. Een ambtenaar in Zaanstad heeft een duur foutje gemaakt. Meer dan 800 huishoudens kregen per ongeluk vrijstelling van de gemeentebelasting. Dat is het bedrag dat je betaalt voor het ophalen van afval en je rioolaansluiting. In totaal gaat het volgens de Telegraaf om bijna 550.000 euro... Mensen die naar Groningen gaan kunnen dat vanaf vanavond beter niet meer met de auto doen. De weg aan de zuidkant van de stad gaat bijna een half jaar dicht voor grote werkzaamheden. Dat gaat waarschijnlijk voor veel files zorgen. Dus proberen bedrijven andere opties te bedenken. We hebben alle vergaderingen. Verzetten we naar buitenspitstijden. Uh, we doen het hybride. We vragen mensen vanuit huis te werken. Maar dat kan niet voor iedereen. Het UMC Groningen is de grootste werkgever van de stad. Daar werken maar weinig mensen die dat ook thuis kunnen doen. En dan nog een bijzonder verhaal uit Canada. Twee mannen daar hebben excuses gekregen van de overheid... omdat ze zijn verwisseld in het ziekenhuis. Bijna 70 jaar geleden werden ze op dezelfde dag geboren... maar ze werden per ongeluk aan elkaars ouders meegegeven naar huis. Daar kwamen ze pas een paar jaar geleden achter... toen een van hen een DNA-test deed. Heel vreemd. The feeling was. Uh, very emotional. voor die who, who is you, maar ik ben hem. De overheid zegt nu dus sorry voor de fout. De mannen hebben hun eigen ouders nooit leren kennen. die zijn al overleden. maar elkaars familie hebben ze wel ontmoet. En het weer nog grijs en in het noorden regen. Later zijn er in het hele land buien. Het wordt vandaag 9 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijgt je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke happige gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel.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 Another the night Het is allemaal lekkere jaren, 60, 50, ja. 60 muziek. Ja. Dus, ja. Uh, als je zoiets hebt, dan denk je bij jezelf, ik wil een jukebox in huis. Zouden die nog veel, volgens mij zijn er nog veel mensen die een jukebox hebben, ook thuis. Ik denk het wel. Staan ze ook nog in cafés, weet jij dat? Of ik dat kom nog, nog een in het café. Nee, ik, ook nee, ik niet, mag er niet zou... komen. Hè? Ook al niet, mag je daar ook al niet Ik, mag, ook al... <laughs> ik mag daar ook <laughs> al niet mee komen. Je bent overal verbod. Ja, nee, straatverbod, caféverbod, ja. uh, uh, uh, politieverbod. Maar als je nu zo'n jukebox wil kopen, ben je daar heel veel gerealiseerd. Ja, dat krijgen, wel. Nee? Meestal zijn er ja, van die geref gereformeerde, wat ik al Maar <laughs> <Van> die gerestaureerde <laughs> ja. dingen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, nou, wat ik er straks al vertelde, ik heb vroeger ja. de wens om een Willis uh, uh, uh, te kopen. Zo'n ja. regenborgen ding. Uit uh, Happy Days, uh, zeg maar, zo'n zo ja. ding. Ja. Maar uh, ja, nee, dat was, dat was gewoon niet te betalen. Nee. Dus, uh, en wat ook niet te betalen is trouwens, uh, we zitten natuurlijk vol verwachting, uh, ik zal het eventjes naar de keuken roepen, vol verwachting, <laughs> te wachten op Charles, want Charles Ja, is hij, is een, broeden, uh, hij is aan het broeden, hè? Hij is dan het broeden. Broeden. Aan het broeden. Aan het broeden, is ja. hij. Ja, ja. Dus, uh, ja, een stukje muziek dan maar weer. Totdat uh, Charles er is, Ja. ja. Ja, Frankie Lyman en ja, de Teenagers. Ja. Ik krijg berichtjes van, jongens, wat is dit allemaal voor muziek? Nou, dat is gewoon, uh, ja, we hebben even een jukebox aangezet en uh, ja. Ja. Maar wel heel herkenbaar. Het is allemaal herkenbaar ja, toch? En, en het komt allemaal weer terug. Ja. En, uh, ja, en wij dragen daar een steentje bij we proberen dat gewoon. Ja. Om, uh, om dat toch, uh, ja, toch wat meer op de radio te krijgen, want ja, je hoort het allemaal niet zoveel meer. Nee. Dat is... Uh, en wij hebben natuurlijk wel uh, een, uh, een programma bij ZFM, is Mario van Zandvoort. Die, uh, die draait ook muziek, maar dat is nog ouder dan dit. Dat is echt tussen de 40 en de 50. En, uh, wat is dat voor muziek dan? Ja, dat is... Uh, dat is uh, een beetje zwaarder, zwaardere muziek. Ja, met echt de, de, de oude muziek, Nederlandstalige muziek, uh, uh, maar echt uit die jaren. En dat is eigenlijk het enige wat... In de er... oorlogsjaren ook? Ja, bijvoorbeeld, ja. En Mario, uh, die, uh, die maakte hele mooie programma's over. En uh, mm -hmm. ik denk, nou, wij doen een stapje hoger. Wij gaan het jaar 50, jaar 60. Ja. Omdat wij toch al, ja, toen we oude meuk draaien volgens uh, de insiders, uh, mm -hmm. heb ik zoiets van, uh, nou ja, goed, uh, dit kan wel. Nou ja, uh, Charles, die, uh, die heb ik net, uh, ik, ken in mijn hoek... Mag, ik heb in mijn Mag ik nog iets oh. voor Pasen? Want dan gaan voor wat? we natuurlijk straks, nou, voor Pasen bij Pluspunt met een Pasen ontbijt. Oh. Dan kun goed, je dus volgende week woensdag, ja. de 27e, Ja. Voor Pasen kun je bij, uh, bij de blauwe tram in Pluspunt kun je dus een Pasen ontbijt kun je volgen of doen, of doen tussen 10 en 12. Tussen 10 en 12. En... en dat is uh, in, bij de blauwe tram. En uh, er is dus ook ja, een impressie dan. Er is iemand, uh, Marlene Slagveer. Hoe ze het, Pasen vieren in Suriname? Oh. Je had, ook, ja, al, ja, je had het er net al over. Ja, met een kwadje. Ja, je had het er net al over. Zij vieren dat ook, hè, in Suriname. Ja, tuurlijk. Ja. het is een wereldfeestdag. En met, met allerlei, ja, apart soort eten. Eet Zelfs Rusland, dat. hè, want je die heeft speciale eieren, hè? Faber c eieren Wat hebben die? Fabercé-eieren. abc eieren ja. Ja. Maar dus dat is ook wel leuk, en uh, dat is volgende week woensdag. En dat, uh, dat kost niks, dus mm -hmm. dan kun je je voor aanmelden bij, uh, bij pluspunt, uh, de blauwe tram. Ja. En dan kun je dus genieten van Surinaams ontbijt... met een verhaal daarbij. Ja. Wel bijzonder. Ja, Charles die doet het ook vaak. Die gaat <kwijnt> gewoon uh, dat soort gelegenheden. En hij is het toch niet. Ik kan dat rustig zeggen. En ja, dan, dan zegt ik... hij, ik kom foto's maken. En terwijl hij daar foto's ah, maakt, eet hij een hapje mee. Ah. En dan gaat hij weg en dan zegt hij... en dan doe ik de volgende keer een rolletje in mijn camera. Ja, dat oh, is... Oh, dat is een beetje verkapt. <kwijnt> uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het, ja, het ja. soort... Uh, het syndroom van Ruckert heet dat. Ja. <kwijnt> Ja, daar hoef ik verder helemaal niks over te vertellen. Nee, dat nee, is, nee, nee, uh, dit, nee. dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Ja, tuurlijk. Ja, ja. Nou ja, goed. Ik zal maar gewoon een stukje muziek draaien weer. Want anders dan, uh, zeggen ze dat het lijkt wel een praatprogramma. Maar dat is natuurlijk nee, het zo. Nee, ja, het is het ook. En dat is het zo. Dus we zitten het het nog in spanning te wachten op uh, Monfre Duif. En uh, ik hoop dat hij snel klaar is. Want hij schrijft zo langzaam. Hij leest langzaam, maar hij schrijft ook ja, langzaam. Ja, maar hij wilde er wel iets moois van maken, hè? Ja, maar dan, dan, dan hoef je toch niet... Maar dat kost tijd. Nou, ja, hij is ook de dat... jongste niet meer. Hij is ook de jongste nee. niet meer. Hé, Charlotte. Ik ben, ook, wel, hey, heel, Charles, ik ben wat, wel heel benieuwd ja, wat hij maakt. Ik, uh, ik heb net gekeken en er liggen in ieder geval al vijftig propjes op de grond. Dus uh, oh jee, ja, oh het komt goed. You got what it takes to satisfy. You got what it takes to set my soul on fire. Whoa, oh yeah. You got what it takes for me. Now you don't live in a beautiful place. You don't dress with the best of taste. And nature didn't give you such a beautiful face. But baby, you got what it takes for Heerlijk. En als Marv Johnson was daar met you cut what it takes. Ja, inderdaad, het is, uh, het is, niet, ge, het is niet recent. Ja, Dat, ik heb hier uh, wel een... Goed uh, gehoord. Ja. ja, goed. Gerry. Ja, nou ja, vandaag is het 22 maart. 22 maart. En dan is er om half 1 straks ja. de onthulling van de Blije Hekjes in het kader van de Kinderkunstlijn. De, He, de, blije, de, hekjes. de blije Hekjes? Wat ja. leuk. Ja. Maar Janne Rebel was vorige week of twee weken terug in, de, in onze uitzending hè, om daarover te vertellen. Ja. En die, uh, die hekjes, die uh, worden dus uh, in het kader van uh, uh, KNRM 200 jaar uh, worden die geplaatst en onthuld bij de strandafgang direct achter bij het KNRM station op de Maar De strandafgang, klopt de strandafgang? dat wel? Strandafgang, klopt dat wel? Ja, dat is toch wel zo. Dat klopt toch wel? Nou, denk ik? wat ik begrepen heb. Uh, is dat de hekjes, die worden uh, dat schijnt niet ja, de omstandigheden schijnt dat niet door te gaan op, omdat het geen idee eigenlijk waar het dan ligt de, okay, nou, in ieder geval, het komt in ieder geval aan de zijkant aan de zijkant van het, van het KNRM uh, Botenhuis dat is zeg de kant maar. van tussen het casino ja, en, ja, ja. en het, daar vindt dan iets plaats ja, een onthulling plaatsen. vindt dan plaats ja, en al die ja. kindertjes die dus die hekjes geschilderd hebben, dat zijn honderd 130. 130 kinderen, ja, die zijn allemaal aanwezig. Zo. En de wethouder, Lars Carré, die is er ook bij aanwezig. Ja, Marianne Rubel natuurlijk. Marianne natuurlijk, en Hilly vanwege de kinderkunstlijn en ja. andere mensen en zo. En mensen van de KNRM hoop en de ik mensen ook. mensen van de KNRM allemaal, ja. en de pers zeg maar, is er ook. Want ja, is Rien is de redder heb ik ook En gehoord. Rien is de redder. Oh mijn god, ja. ja. Dus dat is heel feestelijk. Ja, ja dat ze dat en daar, hoe laat gebeurt dat? Half 1, Half 1. 12 uur 30 uur. Oké, okay. nou, ja, ja. dat, dat, dat redden we wel. Nou, dan moeten we kijken of er binnen nog iets in de uitzending kan komen. Van, ja, uh, van... Of er iets over gezegd uh, kan worden. Het zou wel leuk zijn natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het is niet te geloven. Het dus is dat niet is, te geloven. is uh, wel ja. leuk, ja. ja. Ik, uh, ik zie nu, uh, uh, we hebben het over, over Rines de Redder. Rines de Redder. Hebben we het over, <laughs> maar wat is het? Ik zie zanger Rienus nu binnenkomen. Onze redder. Onze redder, ja. Onze Ik zal er even, snel even een nood. stukje muziek doen. Dan kan hij zich eventjes een beetje. Even zich, uh, ja, dat he? lijkt me een heel goed plan. Het uh, was, was koud in die keuken. Was het hè? Koud? Ja, was koud? Ja, het was niet warm in de keuken hoor. Ik je een bakje koffie gaan halen. Oh, gek. Het wordt lekker. Ja, wat ja? lekker. Okay. Wat hebben jullie ondertussen, wat hebben jullie allemaal, oh. de, de luisteraars, allemaal wijs we gemaakt? Hebben, uh, we hebben kaarsen gemaakt. Wat hebben jullie gemaakt? Kaarsen. Kaarsen? kaarsen? Ja, 16 om precies te zijn. Happy birthday. Dit blijft, toch, dit blijft toch wonderlijk, hè? Dat, uh, tij, tijdloze muziek. En, uh, ja. Jij draait nou allemaal van die lekkere gouden oude willen, maar hou jij ook van jazzmuziek of niet? Nee. Helemaal niet? Nee. Helemaal niet? Nee. Ik heb de pest aan jazz. Ja, nou, maar ja, ieder zijn ding hè? Ja, want hier in de Krocht uh, in Zandvoort, luisteraars. Daar vindt natuurlijk, uh, vinden natuurlijk regelmatig mooie live jazzconcerten plaats. Maar ik moet u teleurstellen, want uh, het concert van zowel maart als april. Uh, is uitverkocht in de Krocht. Oh? Daar is ooit Erik Timmermans uh, uh, bij betrokken geweest. En Erik Timmermans, dat was een bassist. Ja. Er was nog een vrij jonge man, of tenminste, nou ja, als je in de vijftig bent ben je niet oud. Ja, nee. Maar Erik Timmermans ging op vakantie, dat is een waar verhaal dat ik nu vertel, die op, op, op vakantie naar Engeland. En die had daar rundvlees, Engelse rundvlees. En vervolgens uh, uh, uh, uh, liep hij uh, de gekke koeienziekte op. Oh, wat vreselijk. Ja. En, dat, uh, en daar is hij ook aan overleden, ja, binnen drie klopt, jaar. Ja ja. Ja, ja, ja. En nou ja, dat was een bekend Een hele aardige man. Ja, aardige ja, man. Hij aardige is hier ook regelmatig man. in de uitzending geweest. Ja. Hij heeft hier zelfs ook hier live gespeeld hier ja. in de, ja. uh, Tijdens uh, Sanford Jazz op de zondagochtend uh, was dat. Ja. En. Uh, maar gelukkig hebben uh, uh, anderen hebben dat, uh, het hele Yes-gebeuren in, in de krocht in Zandvoort uh, voortgezet. Uh, volgens mij heel succesvol, want allemaal uitverkochte concerten. Hans Rijmers heeft het overgenomen. Hij oh. deed het al samen met Erik. Ja. En die heeft het dus samen met... Heeft het, uh, verder weer. Maar ze halen ook wel uh, uh, de nodige uh, uh, kwaliteitsmuzikanten in huis. Jean-Louis van Damme, Frits Lansbergen natuurlijk. Die ja. fenomenale uh, fiberfonist, slagwerker. Uh, Cor Bakker speelt regelmatig uh, daar. En ik zie Willem bedenkelijk kijken, want je houdt niet van jazz, hè? Nee, ik heb een chocolaatje. Oh, hebt... <laughs> Oké, okay. vervelende man. Nou, ja. uh, Landersberg is toch de, de man van Joke Bruis, hè? Volgens mij Frits wel. Frits Landersberg, ja. Ja, ja. Wie? Frits Fr Landersberg is de oh, man van, ja, ja. van Joke Bruis. Maar Joke Bruis, Bruijs zingt zelf ook jazz. Ja. Maar die zit niet meer zo, hè? Want die. Uh... Oh. Geetje Kauveld heeft er ook op getreden, hè? Maar die, maar die treedt nog op. Oh ja. Goufveld. Ja. Geetje Kauveld ken ik wel. Ze haalt hem toch? Komt ze vandaan? Ja. Nee, geloof het wel, Hé, ja. hey, hallo. Ja, hé. Hey. Ja. ja, nou moeten we nou, dat paardje dichter even inslingeren? Oh, Is, uh... spannend. Het is uh, volledig uh, uit de losse hand. Hè? Dus, dus dat je... nou, ik zag je net iets uh, doen uit de losse hand... dat ik dacht, van, nou, dit heeft niks met Pasen te maken. Nou. Hè? Ik... Heb jij een mooie achtergronddeuntje, Willem? Ik pak gewoon mijn gitaar. Ik speel het gewoon zelf. Gevoelig, gevoelig. Dank u. Er was eens een kip in Renswoude. In Renswoude. kippenren. Een kip in de grenswouden, Die was al een maand heel verkouden. Hij schaamde zich kapot. Ieder ei zat vol snot. Totdat er een konijn met hem trouwde. Die belde Hans Klok en die kwam naar hun hok... en hielp hem al snel af van dat benauwde. Hans Klok betoverde het konijn... en dat vond hij vanwege Pasen heel fijn... Alle kippen zongen in koor. Het konijn gaat er als een haas vandoor. De kip had nu seks met de haas. En met iedere paas werden opnieuw paaskuikentjes geboren. Resultaat, een jaloerse haan. Want de kip zei, u kunt wel gaan. Dus de haan heeft van het haasje verloren. <tieden> Leuk. <racht> Ge gevoelig, hè? Ik, vind het, ik, ik, schiet, ik schiet helemaal vol, ik werkelijk. Vind het knap, ja. Je schiet ja. vol? Ja, de, de, ja, ja echt. mooi. Ja, ja nee, ja. maar, uh, nou ja, hulde. En de, ja? Dit is uit de losse hand. Uit de, lo ja, uit de losse hand, Mijn handen zitten altijd een beetje los. Daarom is mijn buurvrouw, daar had ik er het over. Die is ja. een beetje bang voor me dat ik uithaal he, met mijn losse handjes. Ja, ja. Oké. Ja, maar ja, ja, dan ja. wordt ja, mijn ja, buurman ja. altijd heel boos. Dus die is heel groot. Die is twee koppen groter dan ik. Hij heeft ook spierballen. Hij heeft een gespierde bal, heeft hij ook. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ach, je moet me zo denken. Als hij twee, twee koppen groter is, moet hij wel verder naar beneden met zijn armen. Anders komt hij er niet bij. Zo, ja, is het ook nog eens een, een, een keer. Zo, nog eens een keer. Ja. Goedemorgen. Hey, Arum. Hey. Hallo, goeiemorgen. Hi, daar komen ze aan. je er ook, meisje? Ja, ja, goeiemorgen. Oh, wat gezellig dat je er ook bent. Oh, Willem, ben je er ook, jongen? Jazeker. Oh, nou, ik ben een beetje buiten ademen. Die trap hier altijd. Ja, maar je kunt het leven gebruiken. Er niet, Zet ze de sleutel er niet in dan? Nee, ik weet niet wat er met dat ding aan de hand is. Ze willen trappen lopen. Oh, sorry. Ja, mama, een beetje sorry. bewegen is goed voor mama. Hè? Ja, een beetje hey, bewegen sorry. is goed. Ja. Hadden, ja. Sorry. Oh, die lag boven. Die oh. lag boven, ja. <laughs> Oh, de sluiter lag boven. Ja. Volgende keer beter. Ben, draai eens maar een stukje muziek. Weer. Begin bij... jij nou ook met de regie te bemoeien? Ik moet even bijkomen. Wat is er nou toch met jullie? Ik moet even bijkomen. Nou. Van de week ben ik naar een, een symposium geweest. Van, van, van uh, plastische chirurg. Ik chirurg, zie het. Chirurg. Ja, uh, nee. ja. ja, ja. Dat was Marijke Helwegen. Ja, oh, oh. daar wil ik graag wat meer over weten. Zo ja, leuk. Draai nou, eens maar muziek dan. Ja. A little love and honey Ja, dan moet je even zeggen dat dit de yeah, Formas yeah. was. Formas, dit is Formas. Wie was dit, Charles? Ik, ik, heb, ik heb geen idee of Charles te zeggen. Ja, ah, Ik heb ook geen idee, Willem, ik, ik weet ook niet. Ook niet nee. nee. nee. Uh, Vertel. Ik zeg ja. eens ja. voor. Ik zeg, jongens, dit is Formas. Ik zeg, Charles, wie was dit? Ja, maar je luistert ook helemaal niet naar mij. Dat, is, dat, is, dat viel me laatst ook al op. Ik heb werkelijk een betoog gehad. Ik kon er zo mee naar de rechtbank. Maar je luistert er ook niet. Is dat zo? Ja. Oh. Goed, nou, ik zou, zou me beter concentreren. Ja, nou ja, doe het me niet. Doe het niet, niet. Nee, doe Nee, doe me niet, niet. Maar ik was, ik was met Marijke kijken. Ja, ja, Marijke Helfer, Dat is één voor de, voor, de, voor de luisteraars thuis en de kijkers natuurlijk. Marijke, wie is dat? Marijke Helweg, dat is die vrouw die dus de heeft het hele gezicht heeft ze laten optrekken en uh, verbouwen. En die hele dikke lippen heeft ze nu, hele dikke lippen. Oh. Het kan zo een Surinaamse zijn ook. Een? Surina Surinaamse. Ja, Surinaamse, die, die hebben dat niet. Nou, die hebben ook een dikke lippen. Ja, maar dat is mooi, dat is natuurlijk. Dat is puur en puur. Maar, maar wat mijn heeft. wat ik net, net wil ik, zeggen, als ik, als ik Marijke, Kan ik dit zeggen zonder het beledigende? Nee. Als ik naar mijn rijk zit te kijken, dan heb ik het idee dat ik naar een, een Disney-film zit te kijken. Een Disney-film? Ja. Of vertel eens film, wat leuk. Ik ben ook... Ik vind het leuk. Katrien Duk vind ik ook altijd leuk. Katrien Duk. Ja, nou, dat ja, lijkt is me wel leuk, leuk. En dan ja. om Dagobert? Ja. Om Dagobert, ja. Dagobert Don ja. Duk, de drie neefjes. Kwik, kwik, Guus Geluk, Oma Duk, Gijs oh, ja. Grans. Hoe oh, gekent geek, allemaal? Ja, ik ben een fan van Donald Duck. Ja, maar jij bij de Donald Duck gewerkt. Ik heb bij de Donald Duck. Heb je in Dukstad Duk gewerkt, Duk. gewerkt of niet? Ik heb in Dukstad gewerkt. In ja. Haarlem, het, hoofd, ja. het hoofdgebouw van Dukstad. Dus, uh, de, ja, de hoofd, ja, de hoofdstad. Weet je nou, Charles, dat wij toen die tijd... Uh, dat we allebei nog in de prostitutie zijn in Fukstad? Weet je ja, dat weet ik nog Ja, goed. dat ja. was... Uh, ja. Ja, goed, Marijke van Helwegen, ja. Dat ja. die dag. Ja. ja, dat is oh, best, Daar leef ja. ik nou nog veel van, dan leef ik nou ja, nog veel van. Ja, ja, Ja, ja ik word er stil van. Ja. Hé, ja, ja. Ja. Hey, Marijke van Helwegen. Nou. nou, die van uh, Toen zeg ik tegen Marijke, ik zeg, uh, uh, uh, jullie hebben van die bijeenkomsten ook, hè? Wat voor bijeenkomsten? <tuurlijk> ja, yeah, dan komen ze allemaal die dezelfde operatie hebben gehad. Ja. Die komen dan een, bij elkaar. een reunie. Zo regelmatig dat ze bijeenkomen. Ja. Oh. Ik zeg, wat is er nou leuk aan zo'n bijeenkomst? Toen zegt ze, nou, dan zie je altijd weer nieuwe gezichten. <lacht> ja, dat is waar. Ja, ja, ja nou, dat is, is inderdaad. Ik vond ja, hem ja. heel leuk. Waar ga je vaak naar zo'n bijeenkomst dan? Nee, nee ik, ik, ik, ik, zelf, ik, ik, ik heb mezelf nog niet laten verbouwen. De aannemer was het niet. Aan, maar was op vakantie. Maar ja, als je dan... ja, dat is ook zo. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed. Kijk, uh, ik weet eigenlijk, uh, eigenlijk nooit wat ik met dit soort berichten. Nee, maar als je jou, dit laat dat doen, dat is, dat, is... dat is ook heel duur, toch? Je kan. Het is, uh, als je dit laat bij een plastisch chirurg. Een plastische, chirurg, een plastische chirurgie is nu überhaupt. Ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk allemaal van die privéklinieken. Of ze gaan naar, naar Turkije of naar, naar, een ander, naar het buitenland. Ja, dat is dubbel duurder, dan moet die vlucht ook, ook nog betalen. Ja, ja. Er zit misschien erbij al. Maar, ja. maar het is. Uh, all-in. All in. Ja. Het is all-in. Oh, okay. Maar soms loopt het niet goed af. Maar weet je, Er is wel eens iemand overleden. Ja, ook, die, oh, ja. Uh, ja. dat is door Beunhazen wordt dat gedaan. Heb je ja, die Beunhazen Beunhaas. weer? Ja. Ja, nee, inderdaad. Toch wil die paasas. Dat zijn maar die gasten die, die, werken, ze bij, ze bij, die werken bij AliExpress. En uh, ja. die komen aan huis. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, ik uh. weet toevallig uit ervaring. Dat uh, heb je persoonlijk verteld, want het was mijn ervaring natuurlijk niet. Uh, Charlie heeft dat ook gedaan. En uh, ik wilde daar wat over vertellen. Maar ik kan dat beter, beter omschrijven in een stukje muziek. Is dat goed? Ja, is goed. Oké. Okay. Okay. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drive a man insane. You, you broke my way. will, but what a thrill Goodness, Goodness gracious, great. great balls of fire, fire. I let you love, but I thought this was funny. You came along and moved me, honey I've changed my mind, this love is fine is gracious, great balls of fire, fire. Kiss us, baby Mmm, feels, feels good you Hold me, baby love you, you like I love, love the show, the show. Well, you're, you're fine. fine, so kind, Got you to tell, tell this world that you mind, mind, mind, mind, that you find little dancing that's what all I like got. I'm, I'm, I'm, I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, it doesn't make crazy. And this girl, it's just great. Balls of fire. show baby, great, of fire. Ja, nou ja, goed, uh, Charles. En ik hoop dat het uiteindelijk uh, goed gekomen is, die operatie. Dat het dan uh, helemaal ging zoals het uh, moest. Uh, <laughs> <laughs> bijna het ziekenhuis af verbrand, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Krijg je dat? Ja. Goeiemorgen. Hé, hey, de pater. Ik kan je niet binnen zien komen. Ja, nou, ik, ik, ik ben daar, uh, hoor. Dat ja, ben ik, ja gezellig. Ik moet uh, naar het orbi, en orbi in, de, in de Rome, moet ik nog uh, naar toe. Dus ik, moet er wel... oh. ik heb een avondvlucht genomen. Oh. Een avondvlucht. Oh. En waarom? waarom? Nou, dat is goedkoper. Waarom dat? Oh. Nou, dat is voordelig, want Dat vlieg je in het donker. En, oh. Snap je? En dan, dan, ja, ja, ja, ja, ja. Maar als ik maar op tijd in Rome komt, Ja, dat is belangrijk. Dat is heel ja. belangrijk natuurlijk. Gezellig ja. ja. sta, sta je nu. En staat u, er, staat u ja? ook op het balkon? Uh, ja, ik sta achter, automatisch achter, achter, achter, achter de, de paus ja. op het balkon. En dan moet ik zo, met zo'n waaiertje... Ja, dan, beetje, als je het warm heeft, ja. moet ik een beetje zo zwaaien. Ja. Maar het is wel leuk om te doen, hoor. Ja. En ik heb hier Rome heb ik ook gegeten... Ah. Vorig jaar dan, hè? Wat ga ik dit jaar weer doen? Edwin, je eet weer natie of Nee, nee, nee. Toen heb ik paaseieren besteld. Paaseieren? Paaseieren heb ik besteld. Ja? Maar ik zeg tegen die oma, oma, dat is echt niet te eten. Dus nee. zegt de oma, waarom heb je ze dan besteld? Ja. Ja, dat wil ik ook bestellen. Dus ja, nou, was, lo was logisch. Maar uh, ja, dat eten in Rome is heerlijk, hoor. Ja, je kan ja. daar ja, lekker eten. Je kan daar fantastisch eten. En, ja. maar, maar alleen als je de fruit, bijvoorbeeld de sinaasappelen. Dan moet je gewoon, de, de sinaasappels zijn heel hoog in de prijs op het oh. Ja, daar hebben ze een speciale persconferentie ze gehouden over de prijs van de sinaasappel. Een persconferentie over de prijs van de pers sinaasappel. Het waren Een pers-sinaasappel. Het waren pers sinaasappels. Ja. ja, dat, ja, dat krijg je dan. Hè? Dat ga je, dat ga je ja. krijgen natuurlijk. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar uh, schrijf jij die speech voor de pauze ook? Of, uh, doet hij dat uh, zelf? Nee, dat doet hij zelf. Oh, dat oh, schrijft hij zelf? Dat, dat zou ik niet zeggen. Nee. Nee. Je zou het niet zeggen, maar dat doet hij echt zelf. Ja. Dat doet hij vijf weken over. Ja. <laughs> Ja, okay. dat is al, maar hij is ook al oud, hè? Hij is, al ja, oud. is hij ja, oud? Ja, hij is al ja, weet 86 ik, of zo, geloof weet ik. Weet je gedacht? dat ik niet eens weet hoe oud hij is? Durf ja. me nooit te vragen. Ja, dat vraag ik kom wel eens binnen bij hem en dan zeg ik: hoe, dan wil ik dan op mijn lippen ligt dat dan? Ja, ja. Ja. Ja. Om te vragen: hoe oud o, bent u? Maar ik durf het gewoon niet o, te vragen. Ik ben bang dat ik hem beledig. Ja. Ik zou niet weten waarom niet. Toch, nou, vertel Willem. Hoe oud schat jij hem? Hem? Oh, 108, 109. Ik denk. Ik denk ik denk bijna 90. Ja, denk bijna 90. Bijna 90. Want zullen we er een prijsvraag van maken voor de luisteraar Die weet hoe ja. oud de pauze is. Ja. Zou die al zo oud ja, zijn? Hij is echt ja. heel oud hoor. Ja. Echt wel ik denk, ja. ja, ik denk het wel. Ja. In de 90 al. Ja. Hoe oud schatten jullie mee? Nou ja, dat, nou, zet, dat bent... zeggen we 108, 109. Oh, oh, u. Ja, ja, ja. Nou, u bent ook echt niet de jongste meer. Denk oh, dankjewel. Ik. No. Je ziet er nog uh, jong uit, uh. ja. Ja. Dat vind ik een beetje toch een belediging. Ja, het, is nee, is geen, het is geen belediging. O, zo is het niet bedoeld? Nee, maar nee. Dan komt er komt ook wel een beetje te de goede, ja, door de manier van kleden. onze bruin kleed met touwende buik. Het is niet meer van deze tijd, vind ik. Ja, Echt waar niet? Ja. Nee. O, dat, uh, in een plaats beetje... van een riem, al die riemen kosten het best veel geld. Hè? Ja, maar goed. Uh... Als ik in Zuid-Limburg, Zuid ga naar Valkenburg. Ja. Dan krijgen we zo'n toeristen wie je om een om riem te varen? een in plaats van dat touw waar, je ja, zo, ja, ja, ja. waar jij zo hekel aan hebt. Heb hè? ik geen hekel aan, dat heb ik niet gezegd. Oh, nee, nou, nee, dan, nee, nee, nee. nee. Oh, zo breng ja, je, je, je het wel. Ik heb ook een he? beetje het idee dat je een beetje misbruik maakt, misbruik maakt van het feit dat je een touw in de buik hebt, omdat je aan iedereen gaat vragen van willen jullie mijn klokkenspel horen trekken Nee, nemen aan het touw. Ik is ik dan wel dat ik denk van nou, nou, nou, nou. Ik heb an, van André de van de Duin heb ik nog even gebeld. Ja, maar dat was leuk. Dat had mij zo'n leuk maatje gedaan. Hè. Dat kan ja. niet over betrokken. Ja. Heb je dat gezien? Ja, ja, dat heb ik gezien. Nee, ja, leuk, hè? Ja. Ik hoorde geen klokkenspel. <laughs> jo, nou, mijn, ik, moet, ik moet iets bekennen over mijn klokkenspel. Oh mijn god. Oh, nou. Ik heb hele kleine klokjes. Sneeuwklokjes. Die hoor je haast niet, hè? Het zijn sneeuwklokjes. Of sneeuwklokjes. Ja, leuk. zo klein en zo teer. Laat ze maar niet vallen, want ik krijg de tenen. Dank u, ik dank u, heer. Ja, ja. Nou, weet u wat, ik zal even een stukje muziek op... want anders dan, uh, lopen de luisteraars weg, met name onze, onze gelovigen uit Rome, zeg maar. Ik geloof het wel, ja. Ik geloof het wel. Ik, geloof het ik ga u even voorzien van een, uh, een, een consumptie, een kopje wijwater misschien. Ik vind Pater zo'n sympathieke man, ik vind hem zo leuk. Hij, hij, hij, hij, hij heeft mij niet die mooie ogen, Pater. Oh, dankjewel, uh, moeder van... Uh, hoe heet je eigenlijk, moeder van uh, van Haan? Ja, hoe heet, ze, hoe, hoe heet u eigenlijk? Beb. Beb? Beb. Ik heet gewoon Beb. Oh, nou, moeder. weet je wat, Beb, dan trek jij hem even aan de touw... Dan zet ik een stukje muziek op. Kom. Listen to me, baby. I'm trying to make you see. That I want to be with you, girl If you want to be with me But if you've got to go It's all right. But if you've got to go Go now Or else you've got to stay all night I am just a boy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 Ja, jongens, dit, dit, dit, dit is, Het is zo fijn dat de microfoons af en toe uitgaan hier. Maar, maar Cheryl, uh, Cheryl, ja. Uh, ja, ik, uh, ja wat moet ik ervan zeggen eigenlijk? Uh, jij, uh, had je nog wat uh, te vertellen? Want ik zag je helemaal opvleuren hè Ja, nou ja. <laughs> er staat een vrouw, die staat met een kat op de arm. Kat? Ja, met een kat op de arm bij de bushalte. Ja. Komt er een man aan, die, die, die, die komt naar die vrouw toe. Die, mag, mag ik je poesje aaaien? Ja. Zegt die vrouw, ja dat is goed. Maar dan moet, moet wel iemand, iemand even mijn kast vasthouden. Ach, ah, ah, wat een uitzending. had you on my mind. I never knew what I missed, till I kissed ya, uh-huh, I kissed ya, oh yeah, things have really changed since I kissed ya, uh-huh, my life's not the same now that I kissed ya, oh yeah, I kissed ya, uh-huh, I kissed ya. Oh yeah, you don't realize what you do to me And I didn't realize what a kiss could be mm, You died away I kissed you Oh yeah oh. You don't realize What you do to me And I didn't realize What a kiss could be Mmm, you got a way Without you Now I can't live Without you Never knew what I missed Till I kissed you ja, dit was werkelijk een aanslag net. Nou, ja. nou, nou, nou, nou, no, no. ja. Als ik ooit in de spiegel kijk, mijn kleine oogjes, dan weet je hoe laat het is. Dus. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Ik heb nog wel een leuk mopje uit, uit, uit de kerk vandaag, van mijn, oh. mijn, ja, mijn vriend de Deken. Die heeft wel leuke mopjes. Het waren oh. twee jagers. Ja. ja. Die uh, lopen door het bos. En een van die jagers, die zakte niet eens in elkaar. Hij lijkt niet meer te ademen en zijn, zijn maatje bedenkt zich geen moment. Hè? En die belt 112. Oh, Mijn vriend is dood, wat moet ik doen? Zegt hij in paniek. De telefonist antwoordt, rustig maar, rustig maar. Ga kijken of ik je kan helpen. Om te beginnen moeten we zeker weten dat hij dood is. Dan blijft het even stil. Daarna klinkt er een geweerschot. De man komt terug aan de telefoon en zegt, oké, okay, wat nu? Echt gebeurd, hè? Dit? Ja, dat is echt gebeurd. Ja, ja, ja, ja. Je deken, dat is wat. Ja, Jantje, die vraagt als de Ouders: is overspel, is dat een sport? Zijn moeder antwoordt: Jantje, bij overspel zijn er geen winnaars, enkel verliezers. Zegt de vader: Maar weet je, Jantje, deelnemen is belangrijker dan verliezen. Ook dan winnen, dan winnen, neem je niet kwalijk. Dan winnen. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Sorry. Ja. En dit, dit komt allemaal uit het dat boek goed, van Rome? Ja, uit mijn handdebeltje. Ja. Oh, ja, ja. Nou, die weten er wel wat van, hè? Maar uh, en wat is het dan het verhaal van, in Rome wat rondgaat over Marietje? Ja, Marietje heeft de konijntje gekregen. Ja. Fla, flappie, natuurlijk. Ja. Hè. Oh, ja. uh, uh, laat hij uh, trots aan de juf zien. Ach, wat er lieverd, En wat slaapt die vraagt juf. Marietje, ben met ouders op de slaapkamer. Oh, stik dat dat niet, vraagt juf. Zeg maar Marietje, ja dat klopt. Maar dan moet Flappit maar even aan wennen. You saw me crying in the town. plain and simple Dus, uh, zoals bij, uh, bij iedere, iedere genre en zo heb je ook nummers erbij zitten waarvan je denkt van nou, nou, nou, nou, nou. nou, nou, nou. Ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik geniet van de muziek weer Ik vind vanmorgen. het een heel, uh, heel leuke, ja. leuke muziek. Het ja. doet mij een beetje uh, terugmijmeren naar mijn jeugdjaren. Ja. Uh, ik woonde in Haarlem zuidwest Haarlem zuidwest Haarlem zuidwest, Haarlem -Zuidwest. In, in, in de Van in Hofstraat. O de Van het Hofstraat, ja. Die loopt parallel aan de spoorbaan. Aan de spoorbaan, ja. Ja, daarachter, en uh, de, dan herinner ik mij de zondagochtende en dan, uh, uh, ik sliep toen nog uit. Tegenwoordig kan ik dat niet meer. Nou, nee. zes uur slapen in de nacht is veel. Ja. Maar toen, uh, ja, een uur of tien dan... Uh... Komt Sheryl er een keertje uit? Hè? En, uh, nou, dan kwam ik naar beneden en dan had mijn uh, moeder verse koffie gemaakt met, met gewone originele melk erin. Ja, dus, ja, ja. dus geen uh, koffiemelk nee, nee, zo. Volgens mij bestond het toen helemaal nog nee. niet, ik weet het niet meer. Nee, nou, in gewoon, ieder geval. Uh, en een uh, schepje buisman. Kookte uh, schep, melk was het, ja. Een ja, schepje buisman. buisman. Met een werd, beetje zout. Ja. <laughs> ja. <laughs> het werd, uh, en dat was een heerlijke kop koffie. En dan draaide mijn vader, Willem, daar ja. kijk ik even naar naarheen. Mijn vader die draaide allemaal dit soort repertoire. Ja, ja dit ja. is mooi. Ja, ja. klopt. Ja, ja, ja. En, uh, dus ik ben daar eigenlijk mee opgegroeid. Ja. Dus, dus, dus dat, dat brengt weer herinneringen boven. Nostalgische, Nostalgische herinneringen. herinneringen. Ja, ja ik Oh, wat leuk, ja. Ik, ik ben ook wel iets van een nostalgie, hoor. Ja, jij bent een nostalgie op twee beentjes, ja. zeg maar, ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> leuk. Die, die willen is altijd zo complimenteus. Dank ja, ja, u, dank u. Hij is het leuk. Ja, ja, ja. ja. Hey, wordt het is tijd voor het, uh, het weer? Of zeg je van nou. Uh, Oh, gaat hij dat alweer doen? Nee, alleen vandaag. Alleen vandaag, oké. Want slecht weer is ook weer, toch? Ja, ja. dat is waar. Uh, Dan haal ik even mijn viool uit de kast. Mm. Zou even een momentje mijn stemmen? Hè. Ja, daar komt hij. Het weer met Charles Duif. Ja, luisteraars, dit is even klaar met uh, de zachte... Lenteachtige temperaturen. Want de lente is om twee dagen geleden officieel begonnen. De meteorologische lente heb ik het dan over. De wind is gedraaid van zuidelijke naar meer westelijke richtingen, waardoor het dit weekend ja, wisselvallig wordt met soms hevige buien. Heb al kunnen merken, want Willem is af en toe een rotbuien, vanmorgen. Hè? Ja, toch, Gerry? Ja. Geen koekje ik... meer van jou. <lacht> Het wordt overal in het land niet warmer dan een graad of tien. Ik kan er niet meer van maken. Vrijdag is het bewolken regenachtig. Volgens mij, als we door het raam kijken hier in de studio, dan zien we die, die, die spatjes ja. al vallen. Ja, ze staan tegen. Maar later in de middag wordt het uh, in het noorden droog. En de avond kunnen uh, in, er in het noordwesten nog enkele opklaringen zelf voorkomen. Elders houdt helaas de bewolking aan. In de uh, zuidoostelijke helft valt nog steeds regen. De zwakke tot matige wind draait naar het westen tot noordwesten. En de middagtemperaturen variëren van ongeveer 8 graden op de wallen tot zo'n 13 graden in Limburg. Tot hoe laat uh, lopen, die middagtemperaturen? Ja, die lopen. Uh, tot hoe laat? Ja, uh, tot ze moe zijn. 6 uur s avonds. <laughs> ja, even, zoiets. Ja. Ja. Ja, ja. Zaterdag, luisteraars, dan koelt het verder af. En dan zal de temperatuur niet boven de 10 graden uitkomen. Ja. Een lage drukgebied tussen Schotland en Noorwegen... zorgt voor de koele westelijke stroming. De koudere lucht gaat gepaard met eh, aanzienlijke buien... die over het land trekken. Deze buien kunnen hevig zijn. Zelfs met kans op hagel en eh, sporadisch ook onweer. Mm. Tussen de buien door zijn er echter ook drogere perioden... waarbij de zon af en toe tevoorschijn komt. Door het uh, door een krachtige westen- en noordwestenwind kan het een stuk kouder aanvoelen. Tijdens hevige buien kan de temperatuur richting het vriespunt zelfs dalen. Oh, pardon. Oei jee. Ja, dat is maart roert ze ja, ja, ja. Wie? Maart roert ze staart. Ja, ja, ja. Jij ook, maar ik heb het nou over maart. Ja, maar op het moment gaat het uh, wat moeilijker. Hè? Met, ik bedoel, met die geschilderde eieren. Het ontbreekt. Ik heb bastjes. Ja. Ook zondag, dan uh, wordt het uh, redelijk guur, luisteraars, en het trekken er veel buien over. Het wordt minimaal 8 tot 9 graden en in combinatie met de stevige noordwestenwind voelt het uh, ja, wederom een stuk kouder aan. Dan heb ik het dus over de gevoelstemperatuur. Dat ja. is niet zo leuk voor de circuitenlopers, uh, nee. oh, ja, dus, hè? Ja, daar nou, moeten we het nou, zelfs toch... nog even over hebben over de circuitenlopers ja. natuurlijk, ja. ja. Gedurende de middag dan nemen de buien in de activiteit af. In de avond wordt het overwegend droog. Dan gaan we naar de maandag. Dan moeten we de meesten weer aan het werk. Alhoewel, in het weekend wordt er natuurlijk ook volop gewerkt. Ik denk aan de mensen in de gezondheidszorg. Ja. Restaurants, horeca. Ja. Iedereen gewoon die niet vrij is. Ja, iedereen die niet vrij is die moet recht. werken. Iedereen. Dat is de wet van Archimedes geloof ik. Hè? Van Bartje. Oh, van Bartje. Oh ja. Maandag uh, wordt gekenmerkt door een rug van hoge druk. Wat resulteert in een droge dag. En zo nu en dan zon. We moeten het dus hebben van de maandag. Als het om het weer gaat. Om het, als het om mooi weer gaat. Als ik het, het zo zeg. Ja. Ja. De temperatuur die stijgt naar een graad of 10 tot 12. En de wind is uh, overwegend matig en komt uit verschillende richtingen. En ook weer uh, misleidend. En dan ja, weet je gewoon niet weet, uit welke het richting het komt. Dan denk je van nou, ik, uh, ik heb wind in de rug. Ja. Als je naar het zuiden fietst, ja. dan blijf je hem tegen te hebben. Ja. Daar hebben ze ja. ook een liedje van gemaakt. Strooi dan wat lekkers in een of andere hoek. Ja. Ja. Ook Volgens mij is het dezelfde maker. Ook ja. Zoiets. Ja. Ja. Ja. Nou, en dan gaan we na maandag, ja, dan blijft de temperatuur weer toenemen. Met later in de week uh, ruim 15 graden in het ja. vooruitzicht. Voor het pasen, hè? En dan heb ik het wel over het binnenland. Het zal aan de kust misschien iets koeler blijven. We verwachten een licht wisselvallig weertype. Met af en toe kans op uh, ja, toch weer een buitje over het regen. Maar ook droge perioden. Waarbij de zon zich soms laat zien. Maar, oh, ja, ja, ja. Ik ja, vind ja het, een ja, applausje ja. waard. Dankjewel, Canemie. Ja. Dankjewel, Canemie. Dankjewel, Canemie. Nee, dit was het Weerbulletin van Weer.nl. Kunt u allemaal okay. op uh, internet terugvinden. Weer.nl. Weer. Ja, weer.nl. Ja. U mag ook KMI kijken. Mag ook, uh, ja. Ja. Het buienradar mag u ook kijken. We moeten geen reclame maken voor een station. Voor je hebt wie? ook buienradar heb je ook met, met Dat is uh, buienradar. Misschien wanneer de regen valt, zeg maar. Kunnen ze precies wanneer... zien. En hoe laat. Dan kunnen ze ook precies zien. Ja, precies. Ja. En dan kunnen ja. ze precies zien wat voor bui jij bent, Willem. Ja Dus dat is. Jongens, kan die viool in de je Dankjewel. Dus als ik een rotbui heb, dan... Uh... Als jij... ja, dat zien ze, dat zien ze gewoon. Ja. ja. Maar dat is toch helemaal niet aardig? Nee, dat is, dus nee. is het ook niet... Oh, het is ook niet dat is wel niet aardig kan... bedoeld? Jij kan het goed maken met een lekker muziek. muziek. Tot we willen naar het nieuws van 11 uur gaan. Oké, okay. is dat weer zo laat? Ja. Oh, nog drie minuutjes. Nou, vooruit. Hello, En zo zit het tweede uur er alweer op en, no, en dat no, gaat no. zo verschrikkelijk ja. snel. Dat is niet te geloven. Ja, het vliegt. Heb jij nou een gedicht van 35 seconden? 33 seconden? 32 <laughs> seconden? 31 seconden? Nee, heb je dat Nee, die heb ik niet. Nee, die hebben nee, dat heb niet, je he? he? niet, nee. Nou ja, goed. Nou, dan gaan we even kijken naar tot de klok van 11 uur dan. mama. mama.